7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... tienduizenden zullen in het Zuid-Afrikaanse FNB-stadion... de herdenkingsdienst bijwonen voor Mandela. Koning Willem-Alexander is er ook, net zoals minister Timmermans. Protest in Oekraïne gaat door. De politie lijkt gewelddadiger weer te gaan optreden. Onze correspondent heeft zo dadelijk het laatste nieuws. U hoort Dorot Meegens nu eerst het NOS Journaal. In Johannesburg mogen de eerste mensen het FNB-stadium in... waar over enkele uren de herdenking van Nelson Mandela begint. Duizenden mensen hebben de nacht bij het stadion doorgebracht... om bij de ceremonie aanwezig te kunnen zijn. Gezien het weer is dat best bijzonder, zegt een Nederlander... die ook naar de ceremonie gaat. Dat is ongelooflijk, want het is een volstrekt druilerige dag. Het regent pijpenstelen en men verwacht nog veel meer regen. Beetje symboliek, maar... Er komen staatshoofden en regeringsleiders, maar dus ook gewone Zuid-Afrikanen. Namens Nederland gaan koning Willem-Alexander en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Mandela's kleindochter Nandi vindt dat haar opa een groots afscheid verdient. En daarna kan de familie beginnen met rouwen, want daar is nog geen tijd voor geweest, zegt ze. We haven't had, you know, our chance to grieve, because we've we've had lots of people around and we've been working, you know, to make sure that my gets the that he really De herdenking is bij de NOS vanaf 5 voor 10 live te zien op Nederland 1. Huisartsen zijn niet terughoudender geworden bij stervensbegeleiding door de zaak Tuitje Horn. Dat blijkt uit een enquête van het vakblad Medisch Contact en het NCRV-programma Altijd Wat. 10% van de huisartsen geeft wel eens een hogere dosis medicatie dan de richtlijn aangeeft. Dat is niet per se om de dood te versnellen, maar ook om het lijden te verlichten. Maar 4% geeft aan dat ze nu anders handelen door de gebeurtenissen in Tuitjehorn. Nadat een huisarts het leven van een terminale patiënt actief beëindigt, de inspectie en het OM begonnen een onderzoek dat tot onrust leidde bij huisartsen en patiënten. De Partij van de Arbeid komt met een commissie Integriteit, heeft voorzitter Spekman gezegd in Pauw en Witteman. De commissie kan de partij gevraagd en ongevraagd advies geven, zegt Spekman. Ik probeer met deze integriteitscode juist het probleem te voorkomen. Eh, dus wat we nu gaan doen is van mee te aan bij de kandidaatstellingscommissie praten over integriteit. Dat iedere fractie de opdracht krijgt, dus dat betekent lokaal, provinciaal, Europees, om te leven naar de gedragscode die we nu tekenen met elkaar. Volgens Spekman moet bij alle partijleden tussen de oren komen dat ze integer moeten handelen. De VVD stelde eerder dit jaar ook zo'n commissie in na verschillende affaires. De oproerpolitie in Kiev zal niet met geweld een einde maken aan demonstraties tegen de regering. Dat heeft een onderminister verantwoordelijk voor veiligheid gezegd. Vandaag moeten de anti-regeringsbetogers hun protesten bij het regeringscentrum staken. Ze zijn boos dat Oekraïne toenadering heeft gezocht met Rusland in plaats van nauwere samenwerking met Europa. President Obama heeft zich in een boodschap gericht tot de inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij zei dat de bevolking de macht heeft een andere richting te kiezen. Today, my message to you is simple. It doesn't have to be this way. You, the proud citizens of the Central African Republic, have the power to choose a different path. Verder sprak Obama zijn steun uit aan Frankrijk en Afrikaanse landen in hun pogingen de rust in de Centraal-Afrikaanse Republiek te herstellen. Sinds de staatsgreep in maart is het onrustig in het land, christenen en moslims voeren er een bloedige strijd. Op Antarctica is het koude record gebroken. En dat gebeurde al in augustus 2010... blijkt nu uit metingen van ruimtevaartorganisatie NASA. Het was in die maand 93,2 graden onder nul. Het laatste record was van 1983, toen het net geen min 90 was. Voor het onderzoek gebruikte NASA allerlei gegevens... van de afgelopen 32 jaar. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal komt mist voor de loop van de dag gaat de zon schijnen... maar op een enkele plek kan het lang grijs blijven. Het wordt vandaag 4 tot 7 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met 10 files, nog net geen 50 kilometer. Redelijk normaal voor een dinsdagochtend. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste files rond Amsterdam. We staat het vast op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Voor knooppunt Zaandam 12 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam, bij knooppunt Koenplein, 6 kilometer... En op de N247 vanuit Horen naar Amsterdam. Bij Broek in Waterland, 4 kilometer. Het is onrustig in de Centraal-Afrikaanse Republiek, eh, Republiek. Zelfs gewelddadig. Maar er wordt nu ingegrepen door met name Franse militairen. U hoort zo meer. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken. En vol wensen. Zo wensen wij u heel veel leesplezier met Norwegian Wood. Het meesterwerk van de Japanse schrijver Haruki Murakami.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 mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl schakelen. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Nou, het begint al flink druk te worden... in het F&B Stadium in Johannesburg. in het grootste voetbalstadion van het Afrikaanse continent. Een plek waar Nederland de WK-finale verloor... en Mandela zijn laatste publieke optreden had. En vandaag is het toneel van de officiële herdenking. Staatshoofden, regeringsleiders, supersterren zullen daarbij zijn. En ook onze correspondent Ellis van Gelder is inmiddels in het stadion. Ellis, uh, loopt het vol? Het gaat nog heel langzaam. Ik denk ik verstandig dat het regent. Het is een hele groe en vrieste dag in Zuid-Afrika. Het is eigenlijk zomer hier, maar vandaag heeft de zon zich nog niet laten zien. Dus er komen wel mensen binnen, maar het gaat nog vrij langzaam. En Alice, wat zie je rondom je in het stadion? Nou ja, wat ik zie is dat ze nog druk bezig zijn met voorbereidingen te treffen. De laatste bloemstukken worden nog op het podium gezet... Uh, er wordt nog rode vloerbedekking uitgevoerd. Uh, en één podium is heel bijzonder. Daar komen alle wereldleiders te zitten. Die is van de achterkant helemaal van kogelvrij glas. Want de veiligheid van al die wereldleiders en de die hier vandaag zijn... ja, dat is natuurlijk een van de prioriteiten. En, en wordt er ook gedanst door de mensen? Want we hoorden eerder van een van de Nederlanders die al in het stadion zit... dat, uh, ja, dat er ook een, een wat vrolijker sfeer heerst. Ja, absoluut, absoluut. Dat is eigenlijk wat we de afgelopen dagen constant hebben gezien. Kijk, mensen zijn verdrietig, mensen rouwen, Maar dat gaat hier ook gepaard met het vieren van het leven van Mandela. Dus uh, ook al is het vroeg, uh, heel veel mensen hebben het trouwens ook niet geslapen. Die zeiden, we waren of te onrustig, of te slapen, of die waren al uh, om één uur, twee uur s'nachts hier omdat ze naar binnen wilden. Uh, iedereen is volop energie om hier toch vandaag bij te zijn. Ja, betekent dat ook dat het openbare leven een beetje stil ligt? Nou, het is geen uh, nationale feestdag, dus in principe moeten mensen gewoon naar het uh, werk. Ik sprak vanochtend wel mensen die hier bij de voortstonden, stonden... die zeiden van nou, ik heb vanochtend om uh, vijf uur stof dus mijn baas een sms'je gestuurd... van ik kom niet vandaag en je weet wel waarom. Uh, dus een deel van uh, de bedrijven uh, zal niet uh, 100% functioneren. Want ook mensen die hier vandaag niet zijn, die zullen ook al voor de televisie uh, zitten. Bovendien is heel veel van het openbaar gevoel ontregeld door uh, deze uh, herdenking... Dus uh, ja, Zuid-Afrika, vooral Johannesburg, uh, zal voor een deel uh, toch vooral vandaag niet werken, maar uh, deze herdenking volgen. En is die herdenking uh, een herdenking voor alle uh, mensen in Zuid-Afrika? Blank en zwart? Wat zie je om je heen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, wat ik uh, vanochtend al bij de poorten zag, er zijn inderdaad blanke Zuid-Afrikanen, uh, zwarte Zuid-Afrikanen. Ik zag bijvoorbeeld ook een gemengd stel. Een zwarte man en een uh, blanke vrouw die getrouwd zijn. En die zeiden, wij wilden hier vandaag echt zijn, want... Dankzij Mandela kunnen wij samen zijn. Want zonder Mandela ja, was onze relatie nog steeds verboden geweest. Dus het is echt een heel gemengd uh, publiek. En dat is gewoon heel mooi om te zien vandaag als vandaag. En wat krijgen ze dan uh, zo dadelijk te zien en te horen? Wie gaan er spreken? Ja, in ieder geval heel veel speeches. Uh, onder meer op het programma, natuurlijk, de president van Zuid-Afrika, president Jacob Zuma. Uh, maar ook de Amerikaanse president Obama. Er is altijd al gezegd dat Mandela ja, echt een heel groot voorbeeld voor hem geweest is. Obama, dat is de eerste zwarte president van Amerika. En uh, ja, ze, uh, Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dus hij spreekt uh, ook een goede vriend van Mandela die naast hem zat in de cel op Robben Island, waar Mandela 27 jaar gevangen zat. En ook wat van de kleinkinderen van Mandela. En de hoop is vooral dat die kleinkinderen die toch ook wat meer persoonlijke verhalen gaan delen. En dat het niet alleen maar een heel officieel programma wordt. Goed. Alice van Gelder vanuit het stadion in Johannesburg. Hartelijk dank, we spreken je later natuurlijk weer. Horen meer van jou, we blijven daarbij. En officieel gaat die herdenking zo rond tien uur beginnen... maar dat zou best ook iets later kunnen worden. U hoort dat natuurlijk op Radio 1. En we houden ons ook, ook gericht op Oekraïne. De politie heeft gisteren en vannacht zijn vuist laten zien... in het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Orde troepen zijn massaal op straat verschenen... en dreigen met hard ingrijpen... Tot nu toe beperkte dit. Politie ingrijpen zich tot de randen van Kiev. Correspondent David-Jan Godfroy. David-Jan, wat heeft de politie gisteren en vannacht gedaan? Nou, je zei het al, gistermiddag uh, kwamen er ineens een hele hoop uh, trucks met uh, oproerpolitie de stad in. En die posteren zich uh, bij de barricades, bij de tentenkampen. die op verschillende plekken in het centrum van, uh, uh, van Kiev staan. Uh, daar zijn op, op verschillende plaatsen is er echt ingegrepen. met name bij het gebouw van de presidentiële administratie. En ook zijn er invallen geweest bij een oppositiepartij. bij een, uh, bij een krant, bij een online krant. Maar het hart van de op het centrale plein in Kiev, de Maidan. Dat is ongemoeid gelaten. Ook de bezetters in het stadhuis die, die zitten er nog steeds. En het lijkt erop dat ja, de, de politie er vooruit, vooral op uit was om te imponeren. Nou, Dat heeft misschien te maken met het feit... dat uh, vandaag de buitenlandcoördinator van de EU, Catherine Ashton... naar Kiev komt... Uh, en dat er wellicht een gesprek plaatsvindt met uh, president Yanukovych, uh, die overigens ook gaat praten met, uh, met drie voormalige presidenten van, uh, van Oekraïne. Het kan zijn dat, uh, dat daar op gewacht wordt op de uitkomst ervan. Uh, maar ja, de spanning is natuurlijk groot in, uh, in, in Kiev. Ja. Nou komt het toch voor het eerst een hoge functionaris van de EU officieel daar naartoe, Catherine Ashton. Wat komt zij eigenlijk doen? Dat is niet helemaal duidelijk. Kijk, de, uh, er is gezegd in Brussel dat ze gaat proberen... om uit de politieke crisis te komen. Ze zal waarschijnlijk praten met president Janukovic, met de oppositie, wellicht proberen om toch weer een dialoog... Met, uh, tussen Janukovic en Brussel op gang te brengen... en een dialoog tussen Janukovic en de oppositie. Dat laatste lijkt me trouwens uitgesloten... want de spanningen zijn zo ontzettend groot tussen die twee partijen... dat dat er voorlopig niet in zit. Wat als al deze pogingen tot uh, mogelijk een dialoog uiteindelijk niks opleveren? Dan is de kans groot dat, uh, dat de politie echt gaat doorpakken in, uh, in Kiev. Ik zei het al, op verschillende plaatsen is al wel ingegrepen... maar op de belangrijkste plekken nog niet. En het zou mij niet verbazen als vandaag of morgen... als die besprekingen mislukken, Ja, die, die plekken ook ontruimd gaan worden. Uh, tot nu toe is het nog redelijk geweldloos gegaan. Maar uh, ja, de demonstranten op die twee plekken... in het stadhuis en op het uh, centrale plein... die zijn voorbereid. Uh, en dan kon het best eens uh, uitlopen op, op geweld. Ja. En uh, hebben de demonstranten... heeft de oppositie dan nog iets achter de hand? Want als ze niet meer op straat kunnen demonstreren, wat dan? Ja, dat is, dat is een hele moeilijke kwestie. Dan zullen ze voorlopig hun, hun wonden moeten, moeten likken. Maar ik sluit zeker niet uit dat ze dan over een tijdje gewoon weer terug zijn. Want ze zijn heel vastbesloten. Ze vinden dat de regering weg moet in eerste instantie. Maar ze zijn ook uit op het politieke hoofd van Janukovic. En zolang die er nog zit, ja, blijft de onrust waarschijnlijk toch wel heel groot in Oekraïne. David Jan, hoort van over Oekraïne en situatie. De hoofdstad Kiev. Het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart over zeven. Wij gaan naar Den Haag, want het bericht komt binnen dat de VVD op zoek moet naar een nieuwe partijvoorzitter. De huidige voorzitter Ben Korthals stopt ermee in juni. Dat heeft hij bekendgemaakt intern dit weekend. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma... Had je dit verwacht? Uh, ja, Lara, dit was een kwestie van tijd, hoor dit bericht. Um, en kennelijk heeft hij afgelopen zaterdag... toen de reguliere overleg was tussen de partijtop en het middenkader... de tijd rijp gevonden om het intern ook uh, bekend te maken. Want tijdens dat overleg heeft uh, kortals gezegd... dat hij in juni bij het volgende congres uh, gaat aftreden. En ik denk niet dat het een bericht is... dat op grote weerstand uh, zal leiden in de partij. Waarom niet? Wat is dan de reden? Nou ja, officieel mag een VVD-partijvoorzitter twee termijnen van drie jaar dienen. Um, hij zit in het drie jaar, dus hij had kunnen opgaan voor een tweede termijn... maar hij ligt intern behoorlijk onder vuur. En dat is eigenlijk al het geval sinds um, de discussie... over de inkomensafhankelijke zorgpremie ja. bij de totstandkoming van het regeerakkoord. Kijk, als zo'n discussie ontstaat, dan is het de rol van de partijvoorzitter... om de discussie in goede banen proberen te leiden. Um, wat je hoorde in die dagen vanuit de partij... is dat uh, VVD'ers in het land die te maken kregen met de woedende kiezers, eh, eh, mensen die hen boos belden, die klaagden erover dat het vanuit Den Haag heel stil bleef. Ze hoorden maar niets, eh, ze kregen geen antwoorden, er was vanuit het partijbureau geen enkele regie. Nou daar is het eigenlijk misgegaan en daarna is het niet meer goed gekomen zou je zeggen, kunnen zeggen tussen kortals en de partij. Dus eh, officieel zullen ze zeggen dat dit vrijwillig is, maar iedereen weet dat een tweede termijn voor deze voorzitter geen optie was. Maar terwijl Korthal zich hard gemaakt heeft voor integriteit binnen de VVD. Een belangrijk ja. onderwerp natuurlijk vanwege alle gedoe rondom Hooymeijers en Van Rij. Uh, daar heeft hij kennelijk niet zodanig ingepresteerd dat ze hem toch graag willen houden? Nee, kijk, de kritiek op Kortals is vooral geweest dat hij geen actieve rol vervult in uh, discussies voor de partij. Uh, dat gold uh, uh, bij de discussie over de zorg, maar dat gold ook voor die integriteitsdiscussie. Uh, wat je hoorde bij het vorige congres was bijvoorbeeld dat de VVD'ers vonden dat uh, het partijbestuur en dus ook Korthals zelf veel veel nadrukkelijker afstand hadden moeten nemen van Van Rijn nou, ja. kort als weigerde dat want die zei, uh, er is geen enkel bewijs tegen Van Rij. Hij is niet veroordeeld. Dus hoezo moeten wij afstand van hem nemen? En um, vond ook, het is een jurist. Dus uh, hij zei, uh, zolang het niet vaststaat dat Van Rij echt schuldig is... Uh, gaan we ons daar niet mee bemoeien. Maar uh, de druk uit de partij werd toch zo hoog... dat Korthals iets moest doen. En toen kwam hij vorig jaar mei met die integriteitsverklaring. Nou, daar was ook een hele hoop discussie over. Dat werd gezien als een noodgreep waar niemand enthousiast over was. Dus dat zijn ongeveer wel de kritiekpunten op uh, Ben Korthals. Ja, nou even kort dan Wilma, want uh, het is natuurlijk een lastige klus als je partij zo in, uh, in de spotlights staat. Wie moet het nu gaan doen? Wie zijn op, wordt zijn opvolger? Nou ja, dat was achter de schermen bij het laatste congres ongeveer het onderwerp van gesprek. En iemand zei tegen mij er zijn vooral veel mensen die zichzelf heel geschikt vinden voor hm, dat de functie. Niks. Maar die misschien door anderen ook niet meteen geschikt worden geacht. Ik zou zo 1, 2, 3 niet een naam kunnen noemen van iemand die door um, ingewijden naar voren wordt gebracht als een uh, grote kanshebber. Dus um, dat wordt een verrassing. Ja, en nog spannend. Wilma Borgman in Den Haag. Dankjewel. Verkeersinformatie, die krijgt u van Sean Bakker. Met inmiddels uh, 20 files, 75 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor een dinsdagochtend. Niet al te gek veel bijzonderheden. Behalve dan op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Er staat bij knoop het gouden 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland... bij Moordrecht. Er staat 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Bijna 47.000 handtekeningen hebben ze ingezameld. De mensen van het burgerinitiatief Stop de overvolle klassen. Plofklassen noemen ze het. Mark Robin Visser in Zaandam ja. bij basisschool in het veld. Eh, hoe groot zijn de klassen daar eigenlijk? Nou, we kunnen zeggen dat we hier... Nou, misschien moet ik het gewoon eventjes aan de directeur uh, vragen. Want dit is bepaald niet een school die uh, helemaal uit uh, plofklassen bestaat. hè, mevrouw Wijnands? Nee, dat klopt. Even voor de duidelijkheid. Ja, absoluut. Hoeveel plofklassen heeft u? Nou, wij spreken hier absoluut niet van plofklassen. Nee. Maar wij hebben, als je het uh, op één lijn zet... hebben we één groep die 30 leerlingen heeft. Dat is onze grootste groep. Ja. Maar wij vinden 30 geen plofklas. Nee, waarom niet? Omdat 30 uh, vroeger en nu ook uh, een vrij normaal aantal is. Ja, ja. U vindt het een normaal aantal? Acceptabel? Op zich acceptabel. Ja. Het is wel zo met alle extra zorg die nu in de klas gegeven moet worden, door dat we onderweg zijn met passend onderwijs. Dat je uh, wel eens tegen zaken aanloopt uh, waarin ja, zeg maar je tekort komt. Nee. Maar een plofklas noemen we het niet. Nee. Oké. Okay. Uh, even voor de duidelijkheid. De mensen van het burgerinitiatief stop de overvolle klassen. Ik ga nog maar even naar meneer Althuizen. Uh, 30 is wat u betreft te veel, hè? Ja, dat u is hebt een grens gesteld op? Op 28. En dat moet in drie jaar teruggebracht worden naar 24. Kijk dat geldt aan. voor het VO en het PO. Kijk eens aan. Uh, niet helemaal eens, maar dan toch even mevrouw de directeur. Heeft u een handtekening gezet voor het burgerinitiatief? Ik heb geen handtekening gezet. Ik heb geen handtekening gezet. Meneer Hek, Goedemorgen, of Moet ik meester hek zeggen? Meester cheert? Meester, cheered? meester cheered. Ja, Gaat dat hier zo? Ja, zo gaat het hier. En u bent uh, de meester van die grote groep? Ja, klopt. Heeft u een handtekening gezet voor ja, het burgerinitiatief? Ik heb het wel gedaan. Dus ja. u vindt 30 wel te veel? Ik uh, vind uh, 30 uh, behoorlijk aan de vracht. Hoe gaat het bij u in de klas? Nou, ik moet eerlijk zijn, het is Lloe Ja? Ik uh, draai. Uh, Normaal mijn hand niet om voor een groot groep. Maar dit is ook nog een combinatiegroep. 7-8, hè? Ja, het is een 7-8. En uh, er zitten behoorlijk uh, ingewikkelde kindjes uh, ook in. Dat is deze tijd natuurlijk uh, ook. En... Leerlingen met een achterstand die ook nog wat zwaarder tellen dan een gemiddelde leerling? Nou, ik denk dat ik mag zeggen dat uh, alle mogelijke vormen van achterstanden... en sociale problemen wel in mijn klas zitten. En dan is 30 veel... Ja, 30 is uh, veel. Want uh, met name een bovenbouwgroep, dat uh, presteert natuurlijk, produceert natuurlijk ontzettend uh, veel. Ik heb er ja. heel veel nakijkwerk aan en voorbereiding. 30 ja, schriften, 30 rapporten. En, ja, 30 schriften, maar dat uh, voor taal, voor rekenen, ja. voor spelling. en ga zo maar door. 30 rapporten, 30 oudergesprekken. 30 uh, kindjes die, uh, die hulp nodig hebben in ja. uh, al hun uh, dingetjes. 30 stemmetjes die behoorlijk veel. Mm -hmm. uh, lawaai kunnen maken. Ze zijn er nou natuurlijk nog niet, maar hoe klinkt dat? Nou, dat klinkt of het dak eraf gaat soms. Echt, hè? Ja, met name in de gymzaal, dan, uh, dan is het wel veel. Maar goed, ja, het, uh, het, het moet gedaan worden en... Uh, ik moet zeggen, ik vind het hier heel prettig. en uh, mm -hmm. Mijn collega's steunen me wel uh, aan alle kanten. U voelt zich gesteund, maar uw handtekening gaat mee naar Den Haag. Ja. Bijna 47.000 worden daar aan de Kamercommissie aangeboden. Uh, straks reageert de staatssecretaris ook. Ik ben benieuwd, wilt u hem nog iets meegeven? Nou, is nou, de kans. Ach, ik, heb, ik draai al zo lang mee en ik heb al zoveel protesten gevoerd. En die mensen die zitten daar in ivoren torentjes uh, hun wetten en hun regeltjes te bedenken. En die zouden eens een weekje in mijn klas moeten gaan staan... om te kijken hoe de werkelijkheid is. Dat is een uitnodiging. <laughs> ja. Ik ga in ieder geval ja. met u mee zometeen. Goed? Is goed. Benieuwd hoe dat klinkt als het dak eraf gaat hier in Zandam. Goed. Tot straks. Ja. We gaan het voorleggen aan de staatssecretaris en Marco robin e. Visser. Okay. Die propt zich zo naar binnen.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 Lekker pasje. Chris Kapp, liar, liar. Vijf minuten voor, half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Neem u mee naar de kar. Centraal Afrikaanse Republiek, Franse militairen... zijn daar begonnen met het ontwapenen van moslimrebellen... en christelijke milities. Ze proberen op deze manier de rust te herstellen. De afgelopen dagen vielen er bij gevechten bijna 400 doden. We hebben u daar steeds over bericht in het Radio 1 journaal. Volgens de Franse staf verloopt de missie redelijk goed toch is de rust nog lang niet teruggekeerd. Franse troepen patrouilleren door de straten van Bangui. Ze worden ondersteund in de lucht door helikopters. Op zoek naar overgebleven militieleden en wapens. Iedere straat wordt uitgekapt. Elke man wordt ontwapend en teruggestuurd, zegt een Franse kolonel. We hebben een in een aantal pick-up. Niet overal verloopt dat even vlekkeloos. Want ontwapenen is één ding, de angel is niet uit het conflict. In een van de wijken voorkomen de Fransen maar net dat de menigte een man liquideert. Hij wordt gezien als een moslimrebel. Ze rennen hem achterna met messen en planken en wat er verder maar voorhanden is. De menigte is nog steeds woedend... vanwege de moordpartijen van moslimrebellen in christelijke wijken. Waarom laten ze hem gaan? vraagt een van hen zich af. De man wordt wel gearresteerd. Want iedereen wordt ontwapend. Ook de christelijke militanten die een tegenbeweging zijn gestart. Een groep van zo'n 30 man wordt vastgehouden in Bangui. President Joto Dia spreekt ze toe. We zullen jullie niets doen maar wat er nu gebeurt, moet stoppen. Maar het lijkt erop dat de president allang geen grip meer heeft... op de strijders die hem in het zadel hielpen. moslim trekken er nog steeds op uit om tegenstanders uit te schakelen. Ondanks de belofte dat ze hun wapens zullen neerleggen. Op een aantal plaatsen heeft de interventie van de Fransen effect en keert de rust terug op straat. Gisteren konden we hier niet eens de straat oversteken, vertelt een vrouw. Gelukkig kwamen de Fransen en kunnen we hier weer lopen. Als er vrede komt, zal het beter worden. Amerikaanse president Obama deed gisteravond laat nog een oproep aan de strijdende partijen om de rust te laten weerkeren. Amerikaanse militaire transportvliegtuigen zullen gaan helpen bij het invliegen van troepen van de Afrikaanse Unie. Samen met Franse militairen proberen die de orde in de Centraal Afrikaanse Republiek te herstellen. Na half negen hebben we contact met Ellen van der Velde in Bangui. Zij werkt daar, spraken haar eerder al voor Artsen zonder Grenzen. En na half acht spreken we over de huisartsen die negeren bij stervensbegeleiding soms de regels. Blijkt uit een enquête van Medisch Contact en altijd wat. U hoort zo meer. Het is nu vijf dagen voordeel bij KLM. Dat is vijf dagen lang voordeel op tickets naar de mooiste vakantiebestemmingen. Bijvoorbeeld Rio de Janeiro voor 699 euro. Bali 799 euro. Of Rome voor maar 109 euro. Bekijk alle aanbiedingen op klm.nl slash vakantie. Boek nu. Je hebt nog tot 11 uur vanavond. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer in je kop?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 Zorgwijzig partners voor 5 euro via hersenstichting.nl of bel 070 302 4747. MKBbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1. Het is half acht, we gaan naar het NOS Journaal. Dorad Megens. In Johannesburg stroomt het FNB-stadium vol met mensen... die de herdenking van Nelson Mandela gaan bijwonen. Die ceremonie begint om tien uur Nederlandse tijd. Staatshoofden, regeringsleiders en supersterren zullen daarbij zijn. Maar ook gewone Zuid-Afrikanen. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander... en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken erbij. Het wordt allemaal op tv uitgezonden bij de NOS op Nederland 1... maar is natuurlijk ook te volgen hier op Radio 1. Huisartsen zijn niet terughoudender geworden bij stervensbegeleiding... door de zaak Tuitjehorn, blijkt uit een enquête van Medisch Contact en de NCRV. Maar 4% geeft aan dat ze nu anders handelen. In Tuitjehorn had een huisarts het leven van een terminale patiënt actief beëindigd. Zometeen na de reclame meer over die enquête. Afgetreden Thaise premier Yingluck Shinawatra... is opnieuw kandidaat om premier te worden. Volgens haar partij heeft ze de macht teruggegeven aan het volk en mag dat nu beslissen hoe het verder moet. Wel weigert ze haar functie af te staan voor de vervroegde verkiezingen... en die zijn op 2 februari. Gisteren liet de premier het parlement ontbinden... maar de protesten tegen haar gaan door. In de Verenigde Staten zijn zeker 12 mensen omgekomen... door een ijzige winterstorm. De zuidelijke staten werden afgelopen weekend al getroffen. Sinds gisteren heeft ook de Oostkust last van sneeuw en ijzel. Kan gevaarlijk koud zijn? In Montana werd de laagste temperatuur gemeten, min 41 graden. De Amerikaanse actrice Eleanor Parker is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol als barones in de film The Sound of Music. 1965 komt die film. Ze was in de film De Verloofde van kapitein von Trapp. Het was de laatste grote filmrol voor de roodharige actrice... die in de jaren 50 drie keer is genomineerd voor een Oscar. Eleanor Parker was 91 jaar. En archeologen hebben vorige week een stuk Romeinse weg ontdekt... onder het Domplein in Utrecht. Ze zijn resten gevonden van een weg die dwars door een Romeins kasteel liep wordt een loopbrug gebouwd over de ontdekte restanten... die zijn daardoor in de toekomst zichtbaar voor het publiek. Dat zijn de hoofdpunten. Ben Langkamp bij weerplaats.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanochtend om vier uur viel het me op dat het eigenlijk helemaal niet zo koud was. Wordt het zo'n aangename dag? Ja, het wordt uiteindelijk wel een aangename dag. En het was toen misschien nog niet zo koud... maar waarschijnlijk als je naar boven had gekeken waren er nog wolken. Ja. En vanuit het zuiden is inmiddels droge lucht binnengekomen. En dan is het opgeklaard. En in het zuiden vriest het zelfs op een aantal plaatsen. Nou. Die droge lucht die komt vanuit het zuiden uh, verder het land in. En dat betekent dat uiteindelijk overal flink de zon gaat schijnen. Kan eerst nog een enkele mistbank voorkomen. Maar goed, die verdwijnt al vrij snel. En dan krijgen we dus overal een flinke zonnige periode. blijft droog en het wordt uiteindelijk zo'n 6 of 7 graden. Goed, en dan wat anders. Uh, we zijn natuurlijk vanochtend veel in Zuid-Afrika. De hele dag daar waar de officiële herdenking voor Nelson Mandela wordt gevolgd. Ook hier op Radio 1 natuurlijk. We hoorden vanochtend al dat ondanks de zomer daar... En ze zijn het helemaal niet gewend, het daar behoorlijk regent. Blijft dat zo? Ja, het blijft vandaag flink doorregenen. Er zijn zelfs waarschuwingen uitgegeven... door de Zuid-Afrikaanse Weerdienst voor hevige regenval. Als we ook op de satellietbeelden van Zuid-Afrika kijken... dan zien we dat er flinke wolkenpakketten over dat deel van het land trekken. En ik vrees dat we de hele dag te, houden, te maken houden met dat regenachtige, regenachtige weer. Het is daarbij wel een graad of 18 tot 20. Dus koud is het niet, maar ja, fijn is wat anders. Goed, Ben. Dank Tot over een uur. Dan de verkeersinformatie. Waar staat het vast? Op uh, 31 plaatsen en alles bij elkaar komen we dan op 125 kilometer. Dat is redelijk normaal voor dit tijdstip, maar er zijn wel weer een aantal aanrijdingen gebeurd. Onder meer op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel. Daar staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Nieuwendam en knooppunt Watergraasmeer, 4 kilometer. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwerbrug en Zevenhuizen, 10 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Moordrecht. Er staat 3 kilometer file en de linkerrijstrook is dicht. Dankjewel, John. Spreek je over een kwartiertje weer. En terroristen opsporen door te infiltreren in online games. Het is een fluitje van een cent, zo blijkt. Voor de Britse Veiligheidsdienst en de Amerikaanse NSA. Hoort u zo?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 Tijdens de liveshow laat Georgina Verbaan de wereld achter de reclame zien... en komen de mooiste commercials van over de hele wereld voorbij. Kijken dus. Donderdag 19 december, half negen Nederland 1. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in journaal. Eén op de tien huisartsen... Negeert de regels rond stervensbegeleiding wel eens? Dat blijkt uit een enquête van het vakblad Medisch Contact. In het NCF-programma Altijd Wat. Na de kwestie Tatjen Hoorn ontstond er onrust onder huisartsen. Die affaire kwam toen, weet u nog, in oktober naar buiten. Tuitje Hoorn en de zelfmoord van zijn huisarts. De zaak houdt de gemoederen in de medische wereld flink bezig. In augustus behandelt huisarts Tromp een patiënt. De man was terminaal ziek en er werd palliatieve sedatie toegediend. Wij zijn ontzettend blij en opgelucht. En dat klinkt natuurlijk ontzettend dubbel dat uh, onze broer Theo uh, is overleden. Want uh, hij was zwaar terminaal en we werden ontzettend opgelucht dat Theo uit zijn vreselijke lijden was verlost. Huisarts Tromp dient echter zo'n grote hoeveelheid morfine toe... dat de patiënt komt te overlijden. En dat is tegen de regels. Palliatieve sedatie wil zeggen dat een patiënt pijnstillers krijgt... zodat hij rustig kan sterven. Niet dat hij een dodelijke injectie krijgt. En inspectie was bikkelharten in naar oordeel. Er zijn richtlijnen en die heb je te volgen. Met 15 man hebben ze de, de praktijk binnengevallen. En die hebben ze helemaal omgekeerd. Forse kritiek op AMC en inspectie over de aanpak van de zaak... tegen de huisarts uit Tuitje hoor. Er wordt hier veel over gesproken onder huisartsen, meneer Van Het is uh, absoluut de uh, toeg of de day. Ja. Uh, want het maakt huisartsen heel onzeker uh, in hun uh, terminale zorg... het idee dat je zomaar zoiets kan overkomen. Het belangrijkste wat bekend is geworden is dat de arts in kwestie... Uh, zijn patiënt uh, heel hoge doseringen morfine en Dormicum uh, En dat heeft hij op een manier gedaan die niet mag. Ontluisterend. Ik ben natuurlijk eerst deze week gewoon boos geworden. Net zoals bijna alle andere dokters in Nederland. En zeker huisartsen. Dat een huisarts die in principe zo goed zijn werk doet... de patiënt uit zijn lijden helpt. Ja, benadeeld wordt, lijkt het wel. In ieder geval een einde aan zijn leven maakt. Maar als je inderdaad meer leest... en er komt in deze week steeds meer naar voren... en met het rapport wordt het ook steeds helderder... dan is het ook wel een beetje vreemd gegaan. Het is inderdaad voorbij grenzen. We hierover door met de hoofdredacteur van Medisch Contact... zelf ook huisarts Hans van Zanten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden net, het maakt deze zaken... en dan met name de onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... en het uh, Openbaar Ministerie, de huisartsen onzeker. Is dat gebleken uit onderzoek ook nu? Nee, dat is duidelijk niet gebleken uit de enquête. want uh, Maar 4% van de huisartsen heeft gezegd... dat ze na de kastiteit Chaisenhoorn hun uh, terughoudender zijn geworden... met het gebruik van palliatieve sedatie. Dat valt erg mee. We horen ook dat er grenzen zijn overschreden in Tuitjenhoorn. Zijn er meer artsen die dat doen, huisartsen? Nou, op de vraag die wij gesteld hebben... heeft u wel eens een hogere dosering eh, medicatie gebruikt... dan volgens de richtlijnen Zegt 10% ja, dat heb ik wel eens gedaan. Eh, als je dan de open eh, antwoorden die daarachter liggen... want dat is niet een zwart-wit vraag geweest, van huisartsen leest... dan lees je dat dat heel vaak gaat om het ophogen van de dosering... bij palliatieve sedatie, wat heel gebruikelijk is. Want op het moment dat je dosering onvoldoende is... om de symptomen te bestrijden, dan verhoog je die dosering. En dat kan zijn bij een patiënt die bijvoorbeeld niet gevoelig is meer... voor de medicatie dat je tot hoge doseringen moet gaan. Ja, maar je mag daarmee de dood niet versnellen. Wat zeggen huisartsen daarover? Ja, het is niet zozeer dat je zegt, je mag de dood niet ermee versnellen. Wat natuurlijk vaak gebeurt in zo'n fase... is dat je weet dat je een hogere dosering geeft... en dat het gevolg daarvan kan zijn dat de dood zal eerder in zal treden. Maar dat is dan niet primair je doel. Maar je wil vooral ervoor zorgen dat de patiënt niet lijdt. Mm -hmm. En doordat je een hogere dosering geeft... kan het gevolg dan zijn dat de patiënt eerder overlijdt... dan wanneer je die medicatie niet zou geven. Ja, maar dat maakt het juist zo lastig. Hè? Dat onderscheidt tussen euthanasie aan de ene kant en uh, palliatieve sedatie. Nu ja, dat onderscheid is voor, eh, voor de praktijk denk ik toch heel duidelijk. Bij euthanasie eh, dien je medicijnen toe met louter en alleen het doel... de patiënt op dat moment eh, te laten overlijden. Terwijl je bij palliatieve sedatie symptomen zoals pijn, onrust, benauwdheid bestrijdt. En dan weet je dat je medicijnen geeft... die in een hoge dosering wellicht de dood kunnen bespoedigen. Ja, maar dan uh, zijn dat gevallen waar je over na kunt denken. De helft, bijna de helft geeft aan dat ze ook acuut moeten sederen. Voldoen dan ja. de richtlijnen nog wel. Gaat het dan allemaal op, alle regels? Nou kijk, richtlijnen zijn natuurlijk bedoeld om van goh, hoe moet je handelen op het moment dat je in een bepaalde situatie komt en die richtlijnen zijn gebaseerd op groot onderzoek, maar iedereen weet ook dat richtlijnen nooit 100% van de gevallen waarvoor je komt te staan uh, zullen dekken. En, en, en iedere patiënt is anders natuurlijk. En iedere patiënt is anders. Uh, dus in een acute situatie waarbij je komt waarbij een patiënt acuut benauwd is, bijvoorbeeld door een longbloeding, zul je op dat moment zodanig moeten handelen dat je de patiënt zijn lijden verlicht en dan zal de dosering waarmee je normaal gesproken bij palliatieve sedatie mee start, die zal op dat moment waarschijnlijk onvoldoende zijn en zul snel hoger moeten geven. Verbaast het u eigenlijk dat uh, zo'n 10% van de huisartsen aangeeft dat zij de regels soms negeren? Nee, eigenlijk niet. Kijk, euh, nogmaals, het zijn richtlijnen. U zegt regels, maar het zijn in feite richtlijnen voor goed medisch handelen. En dat betekent dat je uh, zegt van nou, in, in overgrote deel van de gevallen kom je daarmee uit. En ik vind eigenlijk het heel, wat heel mooi uit de enquête komt: dat blijkbaar de richtlijnen zo goed zijn dat je in 90% van de gevallen ermee uitkomt. En dat je dus in 10% van de gevallen uh, hoger zult moeten doseren. Ja, mm, yeah, maar maakt dat niet juist, dat schemergebied, niet juist het heel lastig dat uh, artsen daardoor euh, bang zijn... dat ze misschien toch euh, over de scheef gaan? Nou, Volgens lang... het wetboek van strafrecht, bijvoorbeeld. Nee, maar waar het natuurlijk om gaat... is of datgene wat je doet op dat moment... of, je dat, of dat een logisch medisch handel is. Met andere woorden, als ik de dosering morfine bij een patiënt die ik behandel voor dubbel... om dat moment, om om dat op dat moment de patiënt nog steeds pijn leidt... ondanks mijn palliatieve sedatie... dan is dat logisch medisch handelen. En dat kan ik ook heel goed verantwoorden. Mm -hmm. En dat is denk ik wat in het overgrote deel van de gevallen ook gebeurt. En dat blijkt ook uit deze enquête... want de huisartsen zijn ja, niet minder terughoudend, heren. Nee, precies. En, en ik denk dat we op zich daar blij moeten zijn, omdat de, de regels rondom palliatieve sedatie in Nederland bijzonder goed zijn. Zo de, de regelingen ook rondom euthanasie eigenlijk heel goed zijn. Dus ik denk dat het goed is dat uit deze enquête blijkt dat huisartsen A heel goed de richtlijn kennen en hem ook goed volgen. En dat als het nodig is dat ze daarvan afwijken. Het heeft in ieder geval voor gezorgd dat er veel uh, over gesproken wordt, neem ik aan. Zowel onder huisartsen als onder patiënten. En dat is een goede zaak. Ja, dat is natuurlijk dat, dat huisartsen rondom deze kwestie uh, heel veel reacties hebben gegeven. Dat is ook eh, de kwestie tijd. Dat is natuurlijk ook heel logisch en goed. En daarom denk ik, wij zijn ook blij dat we deze enquête hebben kunnen doen, dat er een grote respons is. En dat het daardoor duidelijk wordt hoe huisartsen handelen. Hans van Zanten, hoofdredacteur van Medisch Contact, en zelf, dus ook huisarts. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is elf minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is tijd voor de sport, voor het voetbal onder meer. Ronald van der Gier. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. We willen met jou nog even hebben over Stijn Schaars van PSV. We hebben het er al over gehad gisteren eventjes. Zeker zes weken uitgeschakeld door een blessure. Um, hoe vervelend is dat voor PSV om Schaars zo lang te moeten missen? Nou, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van PSV... dan haalt Schaars dat eigenlijk in zijn eentje nog een beetje omhoog. Omdat het de enige is die tegen de 30 aanschurkt. Het is de aanvoerder van PSV. Het is een man die op een belangrijke controleurspositie staat... die die sturing moet geven aan het elftal dat eigenlijk toch al uh, nauwelijks aan te sturen is. Het was een, een beetje het houvast van Koku. Nou, dan zijn we wel klaar. Hij was hartstikke belangrijk. Ja, en dit is, uh, dit is een, een dikke streep door de rekening van Koku, die natuurlijk het elftal aan de hand van Schaars... eigenlijk stappen voorwaarts wil laten maken. En uh, nu ontbreekt ook uh, de aanvoerder nog eens een keer. De tweede aanvoerder al die geblesseerd raakt. Eerder al Wijnaldum. Dus nee, dit is, uh, dit is, uh, dit is vervelend voor PSV. Ja, voor en voor Koku die het al zo moeilijk heeft... na die reeks van nederlagen... De clubleiding heeft nog maar eens laten weten rotsvast vertrouwen te hebben in Koku. Dat moet je niet te vaak zeggen volgens mij. Nee, meestal als het gezegd wordt, als dat vertrouwen wordt uitgesproken... dan kun je er wel op wachten dat binnen 14 dagen... bij niet ingezet herstel er alsnog een streep gaat door een dienstverband. Um, nou heb ik dat gisteren ook al uitgelegd. Daar hangt natuurlijk heel veel aan vast. Uh, men heeft gisteren bij monden van directeur Tini Sanders laten weten... Uh, we zijn een weg ingeslagen. Die weg uh, blijven wij gewoon volgen. Dat doen we met Cocu. Er is nadrukkelijk naar gevraagd. En... Uiteindelijk is nu gebleken waarom men eigenlijk dat vertrouwen in Cocu heeft. Natuurlijk, uh, het is een icoon, een kind van de club. Maar men zegt, of Tini Sanders zei eigenlijk... aan het begin van het seizoen, toen uh, Philippe Cocu ruim de tijd had... om te werken met zijn spelers, bijvoorbeeld... na de wedstrijden tegen Waardegem en tegen Milaan... toen heeft hij laten zien dat het wel kan. En daar is het vertrouwen op gebaseerd. Uh, ja, en nu is het natuurlijk hollen of stilstaan. Dus wat dat betreft, PSV snakt naar de winterstop... en heeft ook het signaal van de supporters overgenomen. Uh, of begrepen in elk geval, er moet wat gebeuren. Men gaat kijken of de selectie eventueel in de winterstop te versterken is. En Luc de Jong, de spits van Twente vroeger... die nu op de bank zit bij Kladbach, wordt genoemd als één van de kandidaten. Oké, okay, um, wij vroegen ons nog af, Ronald. Uh, over twee uur begint uh, in het FNB Stadium in Johannesburg... die herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela. Dit is een bekend stadion. Helaas ook voor Nederland een bekend stadion. Ja. Je moet dan natuurlijk denken aan het WK 2010. Heb jij nog speciale herinneringen aan, aan die plek? Ja, ik was uh, degene die commentaar deed tijdens de sluitingsceremonie en. Uh, uh, toen Nelson Mandela daar, uh, daar verscheen, uh, ineens. Uh, nou, het was niet ineens. Er was een gerucht dat hij na afloop van de sluitingsceremonie... nog zou verschijnen. Uh -huh. Dus het hele circus was klaar. En, en ja, alsof iedereen erop wachtte. Uh, de lichten bleven aan. Uh, alles werd opgeruimd. En, en, en de matten bleven liggen. En toen wist je dat er iets ging gebeuren. En... Zeggen, dat gevoel, die spanning en de ontlading erna... toen dat karretje binnenreed en Nelson Mandela daar achterop zat... en als een zeer broos mens zwaaide naar, naar de wereld... en de wereld weer terug kon zwaaien naar hem... Uh, ik moet je eerlijk zeggen, dat, was, dat heeft zo'n ontzettende indruk op mij gemaakt... dat ik uh, de finale daarna, en dat is maar goed ook, ja. overigens... Uh, een beetje in een roes heb meegemaakt. Als je mij nu vraagt, noem eens wat uit die finale... Nee, weet nog. ik alleen nog die kans van Robben. Oh, ja. Die weten we allemaal. En ja. voor de rest weet ik er niets meer van. En denk ik alleen nog maar terug aan, aan, aan, aan dat moment van Nelson Mandela. Dat was zo indrukwekkend. En, en nu ik het erover heb, krijg ik weer kippenvel. Dat is echt, ja, dat is waanzinnig. Ronald van der Geer. Dank je. Fijn dat je dit even met okay. ons wilde delen. Gaan we door naar de ANWB voor de verkeersinformatie. John Bakker. Met de 150 kilometer file. Redelijk normaal voor dit tijdstip. Wel een paar ongelukken. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Zorgt dat bij Kerkdriel voor een file van 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraven en Zevenhuizen. 9 9 kilometer. Want dat heeft te maken met een aanrijding op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Moordrecht. Er staat nog altijd drie kilometer file en ook daar is de linker rijstrook dicht. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 journaal. Ja. Ja, zo gaat het eraan toe. Er werd weer iemand afgeslacht in de World of Warcraft. Miljoenen mensen over de hele wereld spelen het spel. En sommige daarvan werken voor de NSA, Amerikaanse Inlichtingendienst. Dat schrijft de Britse krant The Guardian... op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden. Daar is hij weer. Samen met de Britse Veiligheidsdienst... infiltreert de NSA in online spelletjes... en luistert communicatie tussen spelers af. De chats dus tussen spelers. En het doel is om terroristen op te sporen. Zo luidt het verhaal. David Nieborg, gameonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wist u dit? Is dit bekend onder spelers? Um, of het onder spelers bekend is, uh, dat weet ik niet. Maar ik wist het wel. Uh, omdat in uh, 2008 uh, ben ik destijds met een collega van mij bij Dagblad de Pest toen het nog bestond, zijn we met een verhaal hierover gekomen... Alleen, nou ja, we hadden één bron. En één bron is geen bron. En dat was allemaal een beetje off the record. Mm -hmm. Maar die zei, ja, het zou wel eens kunnen dat de CIA dit uh, doet. Dus het was allemaal CIA, CIA en heel spannend. En toen nou. hebben we dat wel ge gebracht. Yeah. Uh, maar er was dus geen bevestiging. En nu okay. komt het dus uh, op Snowdens manier naar een soort van bevestiging. Maar wat zette u destijds op het spoor dan? Um, nou, Ik was aan het werk in Amerika. En dan kwam ik mensen tegen die het dus hier over hadden. En die, die hiervan wisten, gek genoeg. En hoe dat dan kan, ja, dan wist ik dat maar. Uh, maar er waren al geruchten hierover, want ja, dat zijn allemaal uh, jonge mannen met name... en die willen hier natuurlijk over praten, want het is natuurlijk een, een mooi verhaal... als je in die inrichtingenwereld zit om het niet over te hebben. En als je die Snowden documentatie ook leest, dan zie je hoe blij ze zijn. Ze zeggen, we zijn eager to assist. Uh, we willen potential lucrative venue. Ze willen echt heel graag uh, World of Warcraft induiken. En ja, ik snap dat ook wel is hartstikke leuk om daar hele dag rond te... Maar waar, waarom, is, ja, waarom ja. is dat voor veiligheidsdiensten zo interessant? Nou ja, voor, voor deels is mij dit duister. En destijds uh, zeiden die Amerikaanse collega's, uh, die, die waren behoorlijk senior... en die, die hadden best wel goede links in die inlichtingenwereld. In die zeiden, we snappen het ook niet. Uh, want wat is daar te doen? Dus het lijkt er echt op. Ze zeiden ook, die Amerikanen hebben echt geld te veel, ze hebben tijd te veel. Maar wat willen ze daar doen? Uh, ze willen uh, nieuwe recruiten werven of informanten werven. Bijvoorbeeld iemand werkt op een ambassade... Uh, en die speelt toevallig World of Warcraft. Maar nou, die benader je niet in de fysieke wereld. En dus ga je hem op een plek benaderen waar hij het minst wacht. Dat is één ja. ding. Dat is nog enigszins te begrijpen zinnig. Maar waar ik een beetje bang van word. En wat eigenlijk veel te ver gaat. Is dat ze gewoon alles wat er ook in spellen gebeurt. En spellen zoals World of Warcraft. Dat ze dat gaat monitoren. Nou ja, dat is wel echt. Te veren, aan, aan de andere kant zou je kunnen denken... Euh, terroristen, potentieel terroristen... weten ook dat ze overal worden afgeluisterd en afgekeken. Ze zoeken ook manieren om met elkaar te communiceren. Zou dat kunnen via zo'n spel? Nou ja, het is een wederom een, een, een communicatiekanaal. Uh, alleen de, de, de mensen van de NEC en, en de Britten... die spreken zichzelf nogal tegen. Want die zeggen, de, de terroristen, wie, wie dat dan ook zijn... die hebben hele goede opstek, operational security. Dus die zijn heel erg... Die weten echt wel goed wat ze doen. Als je goed weet wat je doet, ga je echt niet in World of Warcraft uh, zitten. De, de, de drempel om daar bezig te zijn is zo hoog. Het is vrij complex om het spel te installeren enzovoort enzovoort. Dus het is helemaal niet waarschijnlijk om dat als plek te gebruiken. Er zijn veel betere kanalen. Dus mm. Alleen daar al is het merkwaardig. Dit is wat baart u de meeste zorgen over de infiltratie in games? Nou, ze, ze zeggen duidelijk in die documentatie van Snowden dat ze willen uh, tools ontwikkelen wederom om uh, data op te slaan. En dat betekent dat, uh, waarschijnlijk als dat gebeurd is, en nou ja, dat zou heel goed kunnen, uh, dat gedrag uit spellen ook wederom in die ene hele grote NSA-database komt. En dus geïnterpreteerd en gedrag... zal worden? Inderdaad. En met diezelfde Snowden-documentatie uh, komt andere documentatie mee van een Amerikaanse... Uh, uh, contractor, dus een, een andere partij die voor het Amerikaanse inlichtingendienst onderzoek doet. En daar zitten, destijds hebben we daar ook over geschreven voor de NSC, uh, grote fouten in. Die analisten weten de, vaak helemaal niet hoe de spelwereld in elkaar zit. En die zijn een aantal keer heel erg nat gegaan in de interpretatie van spelgedrag. En echt volledig de mist in. Nou ja, dat is al één ding, en dan kan ik nog een half uur door... Uh, vertellen wat er nog meer allemaal mis kan gaan... als je overheden- en inlichtingendiensten naar Spellen laat kijken op deze manier. Goed, het is ons duidelijk. Uh, misschien moeten we hier het nog maar vaker over hebben. Uh, want er komen vast nog meer onthoenen. Kan ik mij zo voorstellen. David Nieborg, gameonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Dank voor nu. Amerikaanse actrice Eleanor Parker is overleden. Ze speelde in The Sound of Music. En u hoort haar zo duidelijk. I got my ticket for the long way Buy the whiskey for the way, and I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? Oh, the long- Kendrick. And she's gone. Cups. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Oh? Ja, hm? ze is weg toch? Volgens de Telegraaf circuleren in Den Haag plannen Missanuel. om de. Wat zei je? <laughs> om de aanschafbelasting op nieuwe auto's te verhogen. Zo moet een financieel gat gedicht worden bij het pensioenoverleg. Dat overleg tussen kabinet, coalitie en vijf oppositiepartijen... u weet wel, wat uh, steeds maar niet tot een uh, oplossing leidt... ligt al een week stil. Ja, de partijen praten over het verhogen van het opbouwpercentage... waarmee jaarlijks een bedrag opzij gezet kan worden voor de oude dag. Maar daarbij is nog een gat te dichten van 400 tot 500 miljoen euro per jaar. Tot nu toe zou alleen gezocht zijn naar oplossingen binnen het dossier. Dus in de pensioenen. Volgens de krant hebben de onderhandelaars nu dus de auto in het vizier. In Volendam komt een strengere controle op feesten. Volgens RTV Noord-Holland gaat de gemeente hard optreden tegen drankfeesten in bedrijfsloodsen. Op die manier wil Volendam voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar... de strengere drank- en horecawet per 1 januari ontduiken door ergens anders te gaan feesten. Niet alleen worden de jongeren bestraft, maar ook de ondernemer krijgt de gemeente op zijn dak. Afgelopen jaar heeft de politie een tiental drankfeesten in bedrijfsloodsen in Edam en Volendam een einde gemaakt. De communistische partij in China is het mikpunt geworden van spot op internet. Nadat het een positief draai probeerde te geven aan de Smok-problematiek... op websites van de staatstelevisie en de staatskrant... plaatste partij een artikel waarin de onvoorziene voordelen ja, van Smok werden onderstreept. Zo zou Smok uh, bij militaire operaties bijdragen... Uh, ja, en, en, en bijdragen aan het Chinese gevoel voor humor... <laughs> Oké, okay, andere staatskranten aarzelden niet om die stellingen te kraken. Iets wat in China op zijn minst ongebruikelijk genoemd kan worden. Veel kranten reageerden door te zeggen dat er niets grappigs is aan smog, waar grote delen van China mee te kampen hebben. En de Beijing Daily vroeg zich hardop af of de smog zou opklaren als we er maar om zouden lachen. Smogartikelen van de Communistische Partij zijn inmiddels offline. Maar zo zei het al eventjes, Amerikaanse actrice Eleanor Parker is overleden. Ze had een rol in de iconische film The Sound of Music. Daarin speelde ze de barones, die verloofd was met kapitein Von Trapp. Terwijl verliefd werd, um, hij verliefd werd op het kindermeisje. In de scène waarin de kapitein haar aan de kant zette... leek het net of ze eigenlijk van hem af wilde. Zoals ik ben ik denk echt man for voor mij. Je bent... Je bent veel te ik someone iemand die me desperately Or Of least needs mijn geld desperately <laughs> Dat mag ook. Elinor Parker kreeg Oscar-nominaties voor rollen die ze speelde in de jaren 50. Maar ze won de prijs nooit. In The Sound of Music, uit 1965 alweer, speelde ze haar laatste grote filmrol. Elinor Parker is 91 jaar geworden. En we hoorden deze uitzending al eerder. We waren er ook al een paar keer in het FNB-stadium in Johannesburg. Daar begint over twee uur de grote herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela. Laatste keer dat hij dat stadion bezocht was in 2010. Ook dat hoorde u zo net van Ronald van der Geer... bij de finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Nederland en Spanje. Van der Geer was daarbij en zo klonk het in 2010 toen Mandela binnenkwam. Mr. Nelson Mandela. En daar is hij dan toch. Nelson Mandela. Toch kan hij er zijn op zijn wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Ik heb het kippenvelmoment al een keer gememoreerd. Maar ik weet niet hoe het met u zit. Maar daar is hij, Nelson Mandela. En kijkt u goed, want misschien is dit wel de laatste keer... dat Nelson Mandela in het openbaar verschijnt. Ja, en dat was ook zo. Het was zijn laatste openbare optreden daar tijdens die WK-finale in 2010. U hoorde Ronald van der Geer... de Fivoseilers op de achtergrond. Hij zei net al bij ons dat hij kippenvel kreeg. Nou, ik weet niet hoe het bij u is, maar bij mij staat het ook op mijn Zo dadelijk praten we u weer verder bij... over hoe het nu is in Johannesburg. En over die WK-finale... daar hebben we het gewoon niet meer over. Politiek. Ik ben volledig verantwoordelijk...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 Een bijzondere change manager. Iemand die de verandering van Overtoom naar Manutan in heel Nederland bekend gaat maken. En ik heb hem gevonden. Hé, hey, is dat niet. Uh... Ja, bekijk onze verrassende kennismaking op overtoom.nl. Het nieuwe Overtoom is Manutan voor kantoormagazijn en werkplaats.